Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een ruime Kamermeerderheid wil opheldering van minister Kamp over de veiligheidssituatie rond de kernreactor in Petten. Dat zeggen partijen na berichten dat de reactor vorig jaar is stilgelegd, omdat het er on te onveilig was. PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen uitleg van minister Kamp. Die maakte gisteren nog bekend dat de kernreactor in Petten nog tien jaar in bedrijf kan blijven. Hij heeft daarvoor een lening gegeven van 82 miljoen euro. Volgens Kamp blijven door de lening 850 banen behouden. Drie Nederlandse vrouwen in Nepal met wie nog geen contact was geweest na de sneeuwstorm zijn in veiligheid, meldt de reisorganisatie waarmee ze naar Nepal waren gereisd. De drie hebben veel sneeuw gehad en zijn nu aan het afdalen. Ook een Nederlands stel is veilig afgedaald. Na de sneeuwstorm van afgelopen dinsdag zijn meer dan 30 lichamen geborgen. In Nigeria is twijfel ontstaan over het staakt het vuren... tussen de regering en de islamitische terreurgroep Boko Haram. Boko Haram heeft het akkoord nog steeds niet bevestigd. Gisteren werd bekend dat er een akkoord is gesloten. Daarin zou ook zijn afgesproken dat de 219 schoolmeisjes... die een half jaar geleden werden ontvoerd, vrijkomen... Maar bijna niemand zou de man kennen die namens Boko Haram heeft onderhandeld. Mensen die bij eerdere besprekingen waren zeggen dat de regering mogelijk is misleid. Het kan ook zijn dat het is onderhandeld met meer gematigde groeperingen binnen Boko Haram. PostNL waarschuwt opnieuw voor besmette e-mails die uit naam van het postbedrijf worden verstuurd. Mensen die een bijlage van de mail openen kunnen niet meer bij bestanden op hun computer totdat ze een geldbedrag hebben betaald. In de mail staat dat een koerier een pakket wil afleveren... maar dat er niemand thuis was. Er wordt gevraagd op een link te klikken. Wie dat doet, download schadelijke software. PostNL adviseert de mails meteen te verwijderen. Het weer, zonnig en droog, bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden en oosten geregeld zon. Vanuit het noorden en westen bewolkt een periode met regen. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file bij knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via en 14. De A13 vanuit Rotterdam staat ook file tussen Delft-Zuid en knooppunt Ippenburg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Getting colder, strangers passing by No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye ah, ah. But I've been looking at you for a long, long time Just trying to break through, trying to make you mine Everybody wants to flay, they don't wanna get by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 Het schijnt lekker in Zandvoort. Nogmaals, een hele goede middag. Robert en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En wil je meekijken in de studio? Dat kan op onze vernieuwde website www.zfmzandvoort.nl De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZfM Text TV op kanaal 45. En zo meteen gaan we live schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Daar is onze race reporter, Willem van Dessen.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 Material, a material world. Ik zeg altijd maar zo de muziek uit de goede oude tijd van Madonna. Ja, ja, dan gingen we terug naar de jaren tachtig met deze De Material Girl. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We het aan het begin van dit programma het op zaterdag al het hele weekend ZFM live aanwezig bij de finale race op circuit.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 Zes. En groot bedoel ik, uh, ja, de Battle uh, truck race. De uh, uh, Battle of the Stars van de trucks. En dat is een uh, gigantisch uh, geweld. Dat die trucks uh, die reizen Die reizen overigens niet over het uh, volledige circuit. Die gebruiken het uh, korte paantje, uh, zoals we dat zeggen. Even de hunse op en daar rechtsaf. En dan weer terug uh, door de Audi's uh, richting Kumo, recht heen, Maar een daverend geweld is dat. En die gasten, dat zijn de eerste die uh, vandaag. Uh,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 Nou, dat is hartstikke mooi, ja, maar dan, jij hebt het over naar het circuit. Ik wil toch nog even gauw uh, stiekem een tip weggeven. Dan, uh, als er mensen zijn, ja, die, ik wil ook naar het uh, circuit, maar ik heb geen kaart. Als je naar de site gaat uh, van formido.nl, dat is het hoogsponsor. Dan kan je daar een kaart downloaden voor of de duin of uh, de tribune. Dus heb je interesse, nou, dan kan je daar altijd nog een kaart uh, van de internet afhalen. En dat kost het helemaal niks. Nee! Nee, hey, kijk, lekker, uh, daar houden wij van. bij Formido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 Want uh, ja, uh, Niels Langeveld uh, kwalificeerde zich op de vijfde plaats. Eerste Sebastian Blekemolen, Maar niet alleen Sebastian Bleekemolen voor Niels Langeveld. Maar nog twee andere auto's van de Equipe Blekemolen. Namelijk uh, de inmiddels uh, 65-jarige Michel Bleekemolen. Die zich uh, vierde wist te of, uh, derde wist te kwalificeren. Tweede was het uh, Melvin de Groot. En op de vierde plaats. Daartussen ook nog uh, voor Niels Langeveld is het uh, Loris Hezermans. Dus dat gaat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 Sleeping as we fly Ten vraag een vrachtje mee.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 Met die Craig David, je walking away. het is half drie geworden bij CFM. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. En dat is zo'n naar de buiten de tolweg 10a ziet er er mooi uit, Albertjan. Vandaag, je hebt gelijk erop. Vandaag was er aanvankelijk vrij veel sluierbewolking. Maar gaandeweg de dag komt de zon ook regelmatig tevoorschijn. Kijkt u maar even naar buiten.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 Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. formidable. formidable.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 Jij étais formidable. formidabel. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidabel, formidabel. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 Weet je Formidable. het is? Weet je De remember there's a lot of bad air Intensief en weerbericht voor de komende dagen. De warmte-records die gaan sneuvelen dit weekend. Heerlijk weer, ook vanmiddag hier in Zalfvoort. En er hoort ook lekkere zonnige muziek bij. We rijden uit uh, 88 de singel van Maxi Priest en The Wild World. We volgen vanmiddag uiteraard de finale races op het circuit. Uh, voor ons is uh, daar aanwezig Willem van deze Op dit moment daar de Truck Battle gaande...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 Dat was hem, de nieuwe Sing Train, die heet Angel in Blue Jeans. Ja, deze hebben we ook een hele tijd niet gehoord, Nederpop. Hier is Kadans en in het donker. Je ja, adem nu maar in en stikt niet. Wat is er over dat ons blikt? Want wat er is, verbaait de wind. Het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt.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 In. en stik niet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 Geweldig. Maar hoe heeft Sinterklaas het allemaal weten te, be te bewerkstelligen? We is natuurlijk een heleboel voorbereiding aan afgegaan. Nou, gegaan. Nou, ik, um, ja, zonder een beetje te klappen natuurlijk, uh, werd, <laughs> ik, werd ik uh, s'nachts een keertje om vier uur wakker en met een idee. En toen uh, heb ik het heel snel opgeschreven, want uh, meestal vergeet ik mijn ideeën dan als ik weer wakker word de volgende ochtend. Ja, dan val je weer in slaap. En toen uh, ben ik uh, de eigenaar van het, uh, van het pand ben ik, uh, gaan uh, e-mailen om uh, eens even te kijken wat, wat, wat, we, wat we konden doen.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 komen melden en dat uh, kan uh, via Roy van Buringen-apelstaatjehotmail.com. Sorry, dat verstond ik niet. Nee, nog een keer. Roy van Buringen-apelstaatjehotmail.com. Yeah. Of het uh, telefoonnummer 06 19 42 70 70. Verstond ik ook niet. Stond je ook niet? Hè? Nee, hey, nog een keer 06-19-42-70-70. Kijk, nou heb ik hem. Nou heb ik hem. Ja, <laughs> nu, nu hebben we hem. Wat een, geweldig, wat een geweldig leuk idee. En de combinatie met de kinderen van de voedselbank. Ja. Uh, ja, geweldig. E een en al uh, lof. Dus mensen die dat, dat hebben, kunnen jou of bellen. Of via de, jouw bekende website, uh, e-mailadres Ja. dingen schenken. Zowel financieel voor de inrichting. Al, al, anders eventueel uitlenen en weer terugbrengen. Ja. Maar het moet een, een groot kinderfeest worden. Gratis kinderfeest. Inderdaad. Met de nadruk op gratis. Ik vind het een geweldig, geweldig lovenswaardig uh, initiatief. Het Sinterklaashuis aan het uh, Gasthuisplein. Het geel blauwe plantje. Ja, en da dat gaat toch ook wel een, niet helemaal veranderen... maar wel een klein beetje. Ik ben wel, ik ben wel heel erg benieuwd nou, nou, hoor. Nou maak je als nieuwsgierig. <laughs> Sinterklaas gaat geen uh, sender aanzetten daar toevallig. Nee, dat, dat werd al gevraagd. Sinterklaas uh, FM? Nee, nee, nee, nee, nee, die bestaat al. <laughs> die, die bestaat al. Roy...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 Oké. Okay. Ja, dat gaat wel een beetje op een officiële manier gebeuren. Ook oh, met een linkje doorknippen of ja, iets ja, ja, in, in die ja, ja, aard. Ja. En, en verder nog leuke dingen eromheen. Of we dat, dat allemaal nog niet verklappen. Dat gaan we nog niet verklappen. Ja, nou, dacht ik we zijn al. Nou, ja, bent leuk. Ik wil graag land. nog een keertje langs komen. Dus uh, vandaar. Nee, je bent van harte welkom. Je bent we van zijn super welkom. nieuwsgierig natuurlijk. Is helemaal goed. Roy, nog even één keer mensen die spullen hebben voor het Sinterklaashuis. Waar kunnen ze zich melden? Via Roy van Buringen, apelstaartjehotmail.com. En anders via mijn telefoonnummer 06 19 42 70 70. Dankjewel, Roy. Geweldig. Heel veel plezier. En succes Hoi. met de voorbereidingen. En hier is Ed Sheeran in Sing. It's late in the of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get down.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 we hebben 20 minuten strijd gehad met die trucks en uiteindelijk winnaar is dan geworden Heinz Werner Lens en die rijdt in de Mercedes dus met op de tweede plaats Erwin Klein nagelvoort in een Scania en derde is dan uiteindelijk geworden daar was ook nog een heftige strijd op maar dat is dan niet Sasha Lens maar dat is Kees Zandberg geworden maar vol strijd van begin tot eind in alle acties driepersen vrachtwagens rokende banden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 Oké, okay, kwart over drie zijn we weer bij je terug. Ja, ja die gaan racen, hè. over 25 minuten op circuit. Straks daarover veel meer van Willem van Densen. Tot zover uur 1 alweer van Zalvert op Zaterdag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang. Tussen drie en vijf uur op deze zonnige zaterdagmiddag. Houd de radio aan op CFM en die Eye of the Tiger is de laatste voor drie uur.